Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, is in Peking... om te overleggen met zijn Chinese collega Wang Yi. Onderwerp van gesprek is de situatie in Syrië. Gisteren bereikten de VS en Rusland overeenstemming... over de chemische wapens van Syrië. Die moeten de komende maanden onder toezicht van VN-inspecteurs... vernietigd worden. Als de Syrische president Assad zich niet houdt aan afspraken... ...stapt de VS naar de VN-veiligheidsraad voor strafmaatregelen. China is nog het enige land van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... ...dat zich nog niet heeft uitgelaten over het akkoord. Bij Nieuwkoop is gisteravond een boot met vijftig mensen aan boord gezonken. Iedereen is veilig aan wal gekomen, de meeste mensen zelf... ...maar sommigen zijn door omstanders geholpen. Het ongeluk gebeurde tijdens een jaarlijks feest bij de Nieuwkoopse Plassen en tijdens de gondelvaart, die onderdeel van het feest is. Beieren kiest vandaag een nieuw deelstaatparlement. De verkiezing is een week voor de landelijke verkiezingen en wordt gezien als een generale repetitie voor de bondsdagverkiezing. Het ziet er naar uit dat de christendemocratische CSU aan de macht blijft, maar aangenomen wordt dat die uitslag voor bondskanselier Merkel niet per definitie een opluchting is winst voor haar zusterpartij kon betekenen... dat mensen volgende week niet meer gaan stemmen... omdat ze denken dat Merkel het toch wel redt. De raad van toezicht van zorginstelling Humanitas DMH... heeft een verklaring afgegeven voor het aanstellen van een dure interimbestuurder. De man verdiende bijna een ton in een maand tijd. De raad zegt niets over dat bedrag. Het enige wat gezegd wordt is dat hij unaniem is aangenomen... en dat hij nodig was om de continuïteit van de zorginstelling te verzekeren. Er is veel kritiek op de hoogte van het bedrag dat de interim verdiende. Staatssecretaris Van Rijn wil opheldering. Het weer. In de ochtend eerst wat zon en het blijft lange tijd droog. Vanmiddag raakt het bewolkt en later op de dag volgt de regen. Middagtemperatuur rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 77% van de mensen met een tablet gebruikt deze tijdens het de televisie kijken.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 Goeddenken. thinking. staffingnl Dit is Radio 1. VNN, VNN, start. Het is iets over zes. Je luistert naar Start op Radio 1. En ik vind het heel fijn dat je met mij wil wakker worden. En uh, ik ga jou uh, wakker maken met Johnny Cash... die tien jaar geleden is overleden. Um, welke films komen er deze week uit? Nou, dat vertelt mijn filmkenner, onze filmkenner... Joost Basmeijer. En het laatste nieuws uit Egypte. Eerst naar de sport. Want of je nou in een rolstoel zit of een been mist... Uh, tijdens de open dag van de Johan Cruijff Foundation... maakt het niet uit. Kinderen met en zonder beperkingen sporten daar samen... in het Olympisch Stadion. Esme van BNN University geeft je een beeld van wat er op deze dag gebeurt. Vandaag organiseren we onze open dag. Dan brengen we verschillende doelgroepen bij elkaar. De open dag is wel bedoeld met name voor jongeren met een beperking. Dus je zult vandaag vooral jongeren met een verstandelijke en lichamelijke beperking actief bezig zien. Het doel is om hun eigen ontwikkeling te stimuleren en hun grens te laten verleggen. Door middel van de sporten die worden aangeboden Zoals jullie allemaal hebben gezien. Is het van alles te doen in dit stadion? Je kunt bijvoorbeeld basketballen, je kunt hardlopen, je kunt zitvoerten ballen hier in de tent, je kunt hier zelfs boksen in de tent. Hoe vinden jullie het om te sporten met mensen met een beperking? Wel bijzonder, uh, want hun kunnen het ook sporten, ook al hebben ze een beperking. Nou ja, die mensen zijn altijd vrolijk. En uh, het is gewoon grappig te zien hoe ze hun, hun best doen om uh, ja, toch voor te krijgen wat ze graag willen. Erg leerzaam, dat je ook ziet dat die kinderen toch nog wel wat kunnen. Ik ben aangekomen bij het aangepast roeien. Wat houdt aangepast roeien precies in? Uh, dat je roeit op met uh, andere delen van je lichaam, bijvoorbeeld alleen je arm of alleen je arm en rug, in plaats van je rug, arm en been erbij. Er um, zijn mensen die het doen met een visuele beperking, geestelijke beperking, lichaambeperking? eigenlijk van alles. Jij zit in een rolstoel, hoe roei jij dan? Ik groei met uh, mijn bovenlijf en mijn armen, dus ik gebruik mijn rug en mijn armen dus. En hoe werkt zo'n apparaat? Uh, je gaat erop zitten en net zoals met een gewone ergometer uh, trek je aan een touwtje en uh, probeer zo snel mogelijk te gaan. Alleen rol ik dan niet op. Mijn stoeltje zit vastgeschroefd. Wat voor sport is dit? Wij leveren handbikes voor aan rolstoelen en die zijn de kinderen op dit moment aan het uitproberen. Zo'n handbike wordt voor aan een rolstoel gekoppeld en daarmee kunnen ze door uh, met de armen te trappen. Kunnen ze, kunnen ze fietsen inderdaad, ja. Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Gaat het een beetje goed? Ja, gaat goed. Wat maakt het zo belangrijk dat kinderen met en zonder beperking met elkaar sporten? Ja, nou goed, dit is een, dit is een dag waarbij ze natuurlijk uh, uh, ja, hetzelfde le leeftijdsgenootjes tegenkomen met, met wellicht dezelfde beperkingen. Uh, maar vandaag staat niet, de dag van de, of staat niet de beperking centraal, maar eigenlijk wat ze wel kunnen. Dus ze kunnen vandaag ondervinden uh, of ze goed zijn in, in voetbal of in golf. Um, of in hockey of in basketbal. Dus eigenlijk is vandaag ontdekken wat ze, wat ze echt leuk vinden om te doen. En uh, ja, het, het plezier daarin ervaren met elkaar. Uw zoon zit in een rolstoel. Wat vindt u ervan dat zo'n dag georganiseerd wordt? Ja, ik vind het echt uh, poppetje. Ze hebben toch wel uh, veel plezier hier. Hè? En ook dat gewoon de kinderen zelf mogen kiezen. Wat ze kunnen doen. Ja, dat is super. Overal om me heen zie ik heel veel blije gezichten van kinderen met en zonder beperking. Dus volgens mij heeft de Joan Cruyff Foundation vandaag bereikt wat ze wilden bereiken. Ze hebben een mooie dag neergezet voor al deze kinderen. Ja, Esmee die heeft uh, Kruis zelf niet kunnen spreken, maar stiekem is dat ook niet zo erg vind ik hoor. Want uh, als je Johan wat vraagt, ja, dan, dan krijg je dit soort antwoorden. Ik heb genoeg meegemaakt om, om dus een, uh, op welke manier dan ook, waar ik direct mee te maken heb, of het nou marketing is, of het nou uh, merchandising is, PR, wat je eigenlijk de hele dag doet, dat, uh, ja, daar kan ik verhalen over vertellen, maar ik kan geen leiding geven, ik kan ook geen klassen geven. Uh, Joep, snap jij het? Nou, als je het weet, twitter het. Het <laughs> Radio 1NL. Sporten is natuurlijk leuk en goed voor je, maar sporten kinderen nog wel genoeg, vraag ik me af. We gaan de straat op en vragen of er meer gesport moet worden op basisscholen. Meer? Ja, dat kan. Nou ja, weet je wel, je hebt toch dat gedoe allemaal met dat ze te dik worden en dat ze te weinig bewegen. Dus het zal altijd beter zijn. Nee, ik vind van niet, want... Uh... Ja, kinderen mogen zelf bepalen wat voor sport ze willen doen. En nu wordt het verplicht en dat is niet de bedoeling van een sport. Ik denk dat je wel, uh, wel meer moet, ja, ze meer moet aanzetten tot sport. Misschien niet zoveel op school zelf. Maar gewoon uh, dat je ze moet gaan, gaan aanzetten van gaan naar een sportclub of gaan na school iets doen. Ja, er moet absoluut meer gesport worden. Daardoor blijven de kinderen ook actief, gezond denken hangen niet op straat, hebben een andere bezigheid. En vaak is het ook zo, als we sporten gaan de schoolprestaties ook omhoog in het leervermogen. Nee, ik vind het niet nodig, want kinderen spelen ook al heel veel buiten op school. Dus dan hoeven ze dan niet extra te sporten. Kinderen moeten fit zijn. Als je gezond bent, uh, conditie hebt, uh, meer energie, onderneem je meer. Ben je denk ik ook meer tevreden in het leven. Uh, sta je er po positiever in, om het zo maar te zeggen. Sowieso, heel veel kinderen staan stil en het zou goed zijn als die meer, meer beweging krijgen. Ik denk dat de kinderen al genoeg sporten. En uh, ik denk niet dat het goed voor een uh, kinderlichaam is. Van sportende kinderen op naar het voetbal. Want er is veel nieuws. Pax Zwolle staat ondanks zijn verlies tegen Ajax gisteren... nog steeds eerste in de Eredivisie. Ook al is het maar op één puntje. Oranje heeft zich deze week geplaatst voor het WK in Brazilië. En de man van 100 miljoen, Gareth Bale... heeft gisteravond zijn eerste wedstrijd gespeeld. Veel te bespreken dus met voetbalkenner en commentator Koert Westerman. Goedemorgen, Koert. Goedemorgen, jongen. Eerst even ja. naar de Eredivisie. Pec, het was die staat... een mooie avond, ja, hoor, ja. was een hele mooie avond. Uh, Ajax toppers. heeft gezwijnd, hoor. Ja, nou ja, Ajax die is um, net weggekomen. Die hebben uh, met 2-1 gewonnen tegen Peck. Uh, en daardoor, uh, ja, Peck die, uh, die heeft nog maar één vo puntje voorsprong... maar staat dus nog steeds wel eerste in de Eredivisie. Uh, dan vraag ik me toch af van... hoe lang gaat dat clubje uit Zwolle het nog volhouden in de top? Nou, het plezier straalt er zo van af. En die trainer die het heeft overgenomen, die Ron Janssen... Die brengt ook zoveel plezier erin. Mm -hmm. Dat ik niet vermoed dat uh, dit uh, de is de grote terugval van Pax Wolle zal zijn. Maar het is natuurlijk nu wel heel interessant hoe gaat Pek Zwolle om met tegenslag? Want het is een, een, een nederlaag die eigenlijk niet nodig is geweest. Want Pek ja. Zwolle krijgt zelf vrij veel kansen. En Ron Jans, zoals we hem niet kennen na de wedstrijd gisteravond, ook zag reinig. Een beetje. Boosjes op zijn spelers. En ah. of dat nou helemaal de sfeer is... van, uh, van zeg maar de, de underdog in de, in de kop van de, van, de, van de ranglijst... dat weet ik niet. Daar zullen we een beetje uh, op moeten gaan letten. Maar het had net zo goed andersom kunnen zijn, man. Het was wel zeer vermakelijk. Maar ook een beetje triest om te zien hoeveel moeite Ajax had... met het ja, in principe niet te gepeks zwollen. Ja, dat, dan denk ik... Uh, we hebben nu... Eigenlijk de toppers die hebben al zoveel punten verloren aan het begin van de competitie. Uh, PSV bijvoorbeeld al zes, Ajax al zeven. Die staan nu wel tweede en derde. Uh, ik denk, ja, PEC die zal waarschijnlijk iets meer gaan terugzakken dit seizoen. Maar op wie moeten we gaan letten? Want ik heb geen idee, er is geen torenhoge favoriet op dit moment. Absoluut niet. Uh, ik vond uh, daarom, omdat je bij de klassieke top drie toch een bepaalde nivellering ziet. Uh, Ajax moest spelers laten gaan, heeft niets mm -hmm. gehaald. PSV gokte wel heel erg op de jeugd, is daar maar wisselvallig. En Feyenoord heeft gokt op een ongewijzigd elftal. Komt er ook nog niet helemaal uit, maar als je die drie op een rijtje zou zetten, zou ik toch denk ik Feyenoord. Uh, ...het voordeel van de twijfel geven... ...maar nog meer misschien, een outsider... ...en dan denk ik eigenlijk een beetje aan Vitesse... ...die zouden gisteravond ook spelen... ...maar het mm -hmm. veld in Den Haag werd afgelast... ...omdat het water niet werd Ja, afgevoerd. Te hard geregend. ja ...dat gaat dan wel <laughs> een staartje krijgen... ...maar Vitesse heeft van Chelsea... ...een paar spelertjes... Gehuurd. Het is eigenlijk een filiaal van het grote Chelsea van die, uh, van, van die Russen, weet je wel, die, uh, die, die, die uh, overal uh, spelen vandaan ook. En die stand die dan een paar ervan bij Vitesse. Ik zie Vitesse nog wel hele gekke dingen doen. En als Twente en AZ uh, kampioen van Nederland kunnen worden de afgelopen jaren, dan moet Vitesse het ook een keertje doen. Ja, nou, op Vitesse letten dus. Dan naar Oranje, uh, geplaatst voor het WK door met 2-0 te winnen van Andorra. Um, dan vraag ik me toch af, mogen we trots zijn hierop of was het eigenlijk wel... hoort Oranje zich gewoon te plaatsen? Nou, in deze groep hoort Oranje zich te plaatsen. Wat wel knap is, is de manier waarop. Hè. Dus uh, als eerste Europese land gekwalificeerd voor Brazilië. Maar ja, als je gekeken hebt naar de laatste twee wedstrijden... tegen Estland werden het 2-2 Andorra met 2-0 verslagen dan ben je toch ook weer een soort van niet-trots. En dan maak je je toch zorgen of deze bondscoach... niet te veel op de jonge, jonge, jonge jongens gaat gokken. Want verdedigend is het allemaal heel erg labiel. Mm -hmm. En je hebt in het buitenland nog altijd hele nuttige krachten... zoals Nigel de Jong. Waarom speelt Nigel de Jong niet? Die heeft altijd een basisplaats bij het grote AC Milan. Ja. Emanuelson staat daar in de verdediger. Maakt geen fout gisteravond in zijn wedstrijd tegen Torino laat die jongens ook uh, oproepen. Ervaring is ook van belang, zeker in Brazilië. Maar dan, dan zie ik uh, de, de FIFA-ranglijst weer voorbij komen. Uh, ja. We zijn uh, twee plekken uh, gezakt, of in ieder geval we zijn gezakt naar de negende plek. Uh, ja. En dan vraag ik me toch af, ja, kunnen we straks nog wel potten breken in uh, Brazilië? Ik denk dat, dat, dat je dat uit je hoofd moet zetten. Dat het, uh, dat het wel heel wat is uh, dat oranje erheen gaat. Dat het ervoor zorgt dat we een hele... ...leuke voorzomer hebben met veel voorpret richting uh, Oranje. Het vervelende is wel, ben je negende op die lijst, ben je geen groepshoofd... ...dus dan kom je automatisch in een pool met sowieso een sterkere tegenstander op die uh, ranglijst. Ja. Dan moet je het nog maar zien. Maar ik ken Van Gaal ook een beetje... Als Van Gaal vier weken de tijd heeft met een groep... die hij zelf heeft uitgekozen... Yeah. Nou, dan kan hij er nog een behoorlijk team van... van uh, Oké, okay, dus stellen. hij kan toch nog stiekem wel van een verrassingtje zorgen dan. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat kan. Oké, okay, nou dan, dat vind ik wel leuk. Dan verheug ik me extra uh, op uh, dat WK. Nog even het, uh, uh, het laatste puntje. Gareth Bale, de man van 100 miljoen... heeft zijn oh. eerste wedstrijd gespeeld voor Real Madrid uh, gisteravond. Ja, uh, hoe heeft hij het gedaan? Nou, niet onverdienstelijk. Hij heeft namelijk een doelpunt gemaakt en nee, dat is mooi natuurlijk heel, bijz heel bijzonder als je je debuut maakt voor zo'n grote club en iedereen kijkt naar je. Je hebt 100 miljoen gekost. En er is natuurlijk heel veel kritiek ook in, uh, in Spanje. En dan scoren is wel even lekker, hoor, voor Gareth Bale. Ja, dus, dus daar kunnen we nog wel veel van verwachten dit seizoen, of? Wel, want de communicatie met Cristiano Ronaldo... dat waren we vooraf ook een beetje bang voor. Hoe moet dat nou uh, gaan? Want Cristiano Ronaldo is de absolute held van Madrid. Maar Bale is duurder. Uh, veel bescheidener. En dat, dat, dat lijkt eigenlijk wel goed te gaan. En ja, uh, laten we wel wezen. Als je kijkt hoeveel shirtjes Real Madrid... met de naam en het nummer van Garrett Bale al heeft verkocht... uiteindelijk gaat die investering... Uh, uh, gaat die gaan ze gewoon nog terugverdienen met de merchandising ja, ook, joh. Het is niet te geloven. Oké, okay, nou dat wordt het in ieder geval. Ik, ik veug me alweer op uh, dit voetbalseizoen. Er zijn veel dingen om in de gaten te houden uh, volgens jou, uh, Koert. Uh, ja. Gareth Beelders en uh, Vitesse. Hartstikke bedankt en uh, goedemorgen. Ja, jij ook nog een hele goede uitzending en uh, tot de volgende keer, hè. Dankjewel, Koert Westerman, voetbalkenner.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 White teas, dat is dan weer gebaseerd op, uh, of in ieder geval geïnspireerd... door Delilah Di Crescenzo. Dat is een lange afstandsloper uit uh, Amerika... die uh, toen de tijd aan het trainen was voor de Olympische Spelen. Ja, de, op zich, de Plain YT's die kende haar. Niemand heeft uh, ooit een relatie met haar gehad. En het trieste is, ze heeft zich niet geplaatst... voor de Olympische Spelen in Londen. Goedemorgen, het is 19 minuten over 6. Leuk dat je wakker wordt met starten op Radio 1. Afgelopen donderdag, 12 september, was Johnny Cash 10 jaar dood. Om hem te eren was er een tributeavond in Paradiso. Judith uh, is natuurlijk groot fan en uh, is daar naartoe gegaan. Uh, en was daar dus uiteraard aanwezig. Organisator Jan Willems-Slichting vertelt hoe de avond eruit ziet... en waarom de man in black, zoals Johnny Cash genoemd wordt... nog steeds zo populair is. Johnny Cash is zo populair omdat hij ten, ja, helemaal zichzelf is. En ook nog eens hele een fijne muziek maakt. Het ja, is moeilijk te zeggen waarom uh, iets in de mode raakt in, bij kleren. Ja, dat kan je wel zien. Ja, het is in de mode omdat het rood is. Maar Johnny Cash is uh, zo echt en zo eerlijk... dat het kan niet anders dan dat je dat aanspreekt. De Johnny Cash-avond daar probeer ik te organiseren dat mensen die wel veel hebben met Johnny Cash... maar om normaal niet spelen, dat die een nummer van Johnny Cash gaan spelen. Zoals je hebt gehoord toen je 16 was en ineens dacht... hé, hey, dit wil ik ook. Vervolgens ben je andere muziek gaan spelen... maar dat ene nummer wil je dan nu spelen. Blauwtsoen zei gelijk, Redemption, die wil ik doen. En dan, dan denk ik ook, ja, dan, dan ligt ze hard bij dat nummer, terwijl hij zelf hele andere dingen doet. En the bloed gaf leven aan de branches van de tree. En the bloed was de prijs set de captives free. Nee, ik heb ze zelf benaderd, Wel, ook om te denken van, van hem zou ik het verwachten, dat, of van haar zou ik het verwachten dat ze die Johnny Cash fan is. En juist omdat ik het wil dat mensen het met hun hart doen, vind ik het ook fijn om ze zelf te benaderen. Fire. Douwe Bob. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen dat van idolen en zo. Maar als iemand een idol zou zijn voor me, dan zou het wel Johnny Cash zijn, denk ik. The Ring of Fire. En tekstueel gezien is het uh, echt niet makkelijk. Het is echt best wel heftig. Het is vaak veel en snel, weet je. Volgens mij was hij ook echt bijna een van de eerste rappers soms of zo, weet je. Spike, met de def. Maar Spike is normaal ook de man van uh, Direct. Als je je een beetje verdiept in waar de rock'n'roll vandaan komt, rock'n'roll muziek. Dan kom je al heel snel op het Johnny Cash uit. En dat sprak me ook heel erg aan. Ik heb de, de, de, de Life at Falls in Prison plaat. En eigenlijk is heel die plaat die kan je opzetten op een feestje. En dan wordt dat feestje gewoon meteen gezellig. Want je hebt meteen, als je die plaat opzet, heb je meteen uh, van 400 uh, gevangenen... die daar stampend op een vloer, uh, op banken... Uh, het te slaan en meestampen op zijn muziek en meeklappen. En die, die, die, die, die, die, die, die, gevangenen, die gevangenen maken jouw feestje wel, uh, wel uh, gezellig en levendig. Ik denk dat het komt omdat mijn moeder, toen ik in haar baarmoeder zat... altijd Johnny Cash draaide. Sinds die tijd ben ik gewoon fan. Uh, dus ik draai echt al mijn hele leven lang Johnny Cash. Tijdens mijn eigen shows doe ik eigenlijk niet zo snel covers van anderen. Of liever helemaal niet zelfs. En, maar het is toch wel leuk om een keer een Johnny Cash nummer... en helemaal in Paradiso te doen. Dat is toch wel fijn. En hij liep op een gegeven moment altijd in het zwart. Dat heb ik denk ik van hem geleerd. Uh, want daar hou ik ook heel erg van. Is, er is gek genoeg één wit kledingstuk in mijn uh, kledingkast te vinden. En daar staat uh, gek genoeg Johnny Cash op. Hey, een verlegen man. Ze denken dat hij een rebel is, maar dat is hij niet. Hij is een verlegen man die heel nieuwsgierig is... en heel veel nieuwsgierig naar mensen... en heel veel van mensen houdt. Wat een entertainer, die man. Goed idee om in gevangenissen op te treden. Dat, dat deed Johnny Cash vaak. En daarom gaan we even de straat op met de vraag... wat vind jij van entertainment in gevangenissen? Hallo, ik ben Johnny Cash... Schrikkelijk, Waarom? Ja, je zit daar niet voor niks, toch? Dat vind ik moeilijk. Want aan de ene kant uh, zitten ze wel in de gevangenis. Dus daar zitten ze niet zonder reden. Maar aan de andere kant vind ik het ook sneu om ze daar maar zonder entertainment neer te zetten. Die is het nodig om denk ik tv een stukje te kunnen kijken. Een stukje naar buiten te kunnen gaan. Uh, tafeltennis. Ze dus moeten we wel wat te doen hebben. Nou, best oké. Okay. Misschien is het wel pijn voor hun als ze ook wat te doen hebben. Wat meer. Als je iets kleintjes hebt gedaan, dan... Uh... Moet je meer entertainment krijgen dan als je iets heel zwaars hebt gedaan, denk ik. Ik weet niet wat zij allemaal al te doen hebben in de gevangenis. En ik denk dat het op zich prima is als er ook wat, wat er entertainment is voor hen ook. De straf is best zwaar, meestal wel. Tenminste, maar voor de echt zware straffen vind ik het eigenlijk... Er is geen entertainment voor nodig, dat verdienen ze niet. Maar voor mindere dingen, zoals drugs en zo, denk ik van ja... Dan mag je best entertainment inzetten. Ja, ik vind niet dat je een soort van entertainment moet krijgen... Als je iemand hebt vermoord of whatever. Ik bedoel... Dat is toch een beetje een omgekeerde wereld. So, I know it's there. I see it sometimes far too so far away. Miss Montreal, wish I could. Wij start op Radio 1. Het is dus iets voor half zeven. Goedemorgen. Start, Kees Dorrestein. Even kijken wat er trending is op Twitter. Hashtag GTA 5. Het is weer tijd om wetten te overtreden. Rockstars, populairste game... GTA 5, in ieder geval in de GTA-reeks. Uh, Grand Theft Auto komt morgen uit. 200 miljoen euro heeft hij gekost. En uh, Maar ja, ik kijk zo op Twitter en ik zie dat gamefans er ook al echt klaar voor zijn. Nobody tells me what I want! To Welkom terug, man! Yeah. Dat was een fragmentje uit de game. Hashtag Ingrid, de tropische storm Ingrid is gisteren uitgegroeid tot een orkaan en nadert de Mexicaanse Oostkust. Verwacht wordt dat hij vandaag nog aan land raakt. Ze bereiden zich daarvoor op extreme regenval. En uh, hashtag #AjaxPack doet het ook hartstikke goed op Twitter. Pek Zwolle verloor gisteren hun eerste wedstrijd uh, van de eredivisie van dit jaar. Ajax won uh, dus de wedstrijd met 2-1 in de Amsterdam Arena. Door de winst verkleint Ajax het gat met de koploper. Uh, Pack tot twee punten, maar Pack staat nog steeds wel met één puntje los als eerste in de Eredivisie. Dan even de geschiedenisboeken in. Je zou nu bijna niet meer zonder kunnen. Maar zo heel lang bestaat dat ding nog niet. En dat ding is de zoekmachine Google natuurlijk. Kent iedereen. Is in, vandaag in 1997 gelanceerd. Als je het niet gelooft... ja. Dan moet je het maar googlen. Vandaag in 1975 bracht Pink Floyd een van hun succesvolste albums uit. Wish You Were Here. Onder andere bekend van de gelijknamige hit Shine On, You Crazy, Crazy Diamond. A rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Natuurlijk uh, de gelijknamige hit. Wish you were here and shine on your crazy diamond. Nog wat beter, vind ik zelf. Stond daar ook op. Nog een lancering, die van Zond 5. Ja, de wat? De Zond 5. De allereerste ruimtevlucht rond de maan is dat. Die ook echt terugkeurde naar de aarde. Op 15 september 1968 begon het aftellen... Te en werd dat ding de lucht ingeschoten. Dan naar de jager. Jacques Dancona kan vandaag een recensie schrijven over de taart die voor hem wordt gebakken. Het moet in ieder geval wel een grote taart zijn, want daar moeten maar liefst 76 kaartjes op passen. Party Animal Prince Harry heeft ook weer een goede reden voor een feestje. Hij wordt vandaag 29. Heidi Montage, je kent er waarschijnlijk van de Hills als je een te kijker bent naar MTV. Die mag ook cadeautjes uitpakken vandaag. De Amerikaanse tv-persoonlijkheid, actrice, zangeres en plastisch chirurgieverslaafde... Wordt vandaag 27 jaar. Uh, dan nog eventjes kijken naar het weer. Um, nou, er komen wat incidentele buitjes het land over. Maar met incidentele bedoel ik echt een paar hele, hele kleintjes. Daar hoef je eigenlijk je paraplu uh, niet voor uh, mee te nemen. Je kan dus uh, lekker naar buiten. Maar uh, je kan ook lekker in bed blijven met start. En uh, we doen het ook heel goed uh, bij het ontbijt. Dus uh, blijf uh, lekker hier. Ah, um, dan uh, gaan we... ja. Naar de bioscoop. I, I want the truth! You can't handle the truth! Blockbuster Bingo. Elke week stromen de bioscopen weer vol met nieuwe films. En om jou een beetje wegwijs te maken in het Blockbuster Dolhof, bel ik met onze filmkenner Joost Basmeijer. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Um, eerst even naar de bingo. Het heet niet voor niks: Blockbuster Bingo. Uh, jij doet namelijk uh, aan het einde van uh, je gesprek, hè, elke week bij ons, een uh, voorspelling uh, over welke films het populairste zijn in de bioscoop. En jij voorspelde de volgende top 3. We're the Millers op 1, The Smurfs 2 op 2, en White House Down op 3. Nou, hoe denk je dat je gescoord hebt? Ik denk eigenlijk wel goed. Nou, dat klopt, want je hebt er twee goed in de top drie. Op één staat White House Down, die had jij dan op drie gezet. Maar ja, hij staat er toch in. Where the Millers, die jij op één had gezet, die staat op twee. En uh, Smoor Verliefd, romantische comedy waar je het vorige week nog over had... die is op drie binnengekomen. Dus goede score. Ja, nee, dat komt waarschijnlijk omdat wij het er dan over hebben gehad. Ja, nou, ik <laughs> <laughs> misschien wel. Uh, dan naar de films die deze week uitkomen. Op welke veug jij je het meest? Uh, dat is Wolf. Dat is een Nederlandse film. Uh, is gemaakt door de heren van Haubekrat. Dat is een productiehuis dat uh, groot is geworden door het maken van videoclips. Van, uh, van hip-hop uh, videoclips. Mm -hmm. En uh, zij maakten eerder al rabat. En uh, daar kon je al goed aan afzien dat die uh, twee jongens, Victor Ponte en Jim Taihatu. Uh, door hadden hoe jonge, al uh, dat niet alle jongens in het leven staan. Het ging over drie uh, uh, Marokkaanse jongens die met een oude. Uh, taxi naar Rabat rijden. Daarom heet de film ook Rabat. Ja. En uh, je merkte daar al goed in dat, uh, dat ze heel erg door hadden hoe, ze, hoe, die, hoe, hoe Marokkaanse jongeren in het leven staan. Waar ze mee omgaan. Uh, uh, wa, wa, wat ze lastig vinden. Bijvoorbeeld uh, strenge ouders, strenge religie. Maar ondertussen wel uh, alle uh, verlokkingen van, van, van het Nederlandse uitgaan. En dat zit en ook zo. in Wolf. Uh, nou ja, Wolfs is dan denk ik toch een, een wat, wat rauwere film. Als je het in, in één woord zou moeten omschrijven... is dat denk ik gewoon rauw. Uh, het gaat over, uh, over die jongen, die heet Majid. Hij is een Noord-Afrikaanse jongen. Hij is opgegroeid in een uh, anonieme achterstandswijk van een grote stad. Zou Amsterdam of Rotterdam kunnen zijn? Dat weet ik niet, nog niet precies. Ehm... Uh, en hij heeft één groot talent. Hij kan erg goed kickboksen. En hij kickbokst bij de lokale sportvereniging. En uh, de baas van die sportvereniging probeert hem heel erg op het rechte pad te houden. Maar ja, hij is gewoon heel goed in kickboksen. Ja. Dus uiteindelijk uh, gaat het mis. Raakt hij op het verkeerde pad. Je kan je voorstellen dat als je in een achterstandswijk woont... en je kan goed kickboksen, dat je dan ook hele andere dingen met, die, met dat talent kan doen. Uh, en uh, uh, ja, het ziet ernaar nou uit dat hij uh, flink in de problemen komt. Uh, met allemaal overvallen die je ook al in de, in de trailer ziet... Uh, dus het, het wordt een, een, ja, een rauw, geweldvolle film. Ik heb uh, de trailer gezien. Daar dat ben ik het helemaal mee eens als ik daaruit het zo de film moet beoordelen. En, ja. en hij is helemaal in het zwart-wit, toch? Ja, ja de, de film is donker gedraaid. En dat, dat donkere en rauwe dat wordt ook versterkt door de rapmuziek. En inderdaad, dat het feit, het feit dat, het, dat, dat, dat de film helemaal in het zwart-wit is gedraaid. Um, en ja, dat, dan, daar zie je dan ook wel weer aan af dat het. Uh, toch helemaal niet lijkt op dat zonnige uh, kleurrijke rabat. Ja, nu is er ook een groot filmnieuws naar buiten gekomen deze week. Want de online filmdienst Netflix is gestart in Nederland. Daarmee kan je ja. voor een vast bedrag per maand onbeperkt films en series kijken. Op je computer of op je tv. En jij hebt het al. Uh, ja. Wat vind je ervan? Ja, ik heb het meteen uh, gedownload. Als, als, als filmfreak moet ik dat natuurlijk allemaal wel even checken. Mm -hmm. uh, dat is erg handig. Op die manier kan je zowel op je telefoon... als op je iPad, als op je Smart TV of Apple TV kijken naar films en series. Maar wel wat uh, ouderen, toch? Niet de niet. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, natuurlijk belangrijk. Want als je onbeperkt films kan kijken, dat klinkt ideaal. Maar als niet alle films erbij staan... dan ja, is het toch misschien iets minder ideaal dan het op het eerste gezicht lijkt. Uh, het staat of valt een beetje met het... Uh, met het aanbod. En volgens vooralsnog uh, kun, uh, kun je maanden uit de voet worden met de dienst. Er staat echt heel veel op. Er staan heel veel series op. Heel veel films. Maar inderdaad veel oude films en veel tv-series die je waarschijnlijk al wel hebt gezien. En de hele nieuwe dingen die staan er niet op. En die zullen er ook niet snel op komen. Vind je dat uh. erg? Wat, wat is je, je oordeel? Ja, ik vind het erg jammer. Je zult merken dat sommige films niet of veel later pas op Netflix komen te staan. En The Avengers bijvoorbeeld, best wel een grote film. Die vind ik best wel cool, want ik hou ook van striphelden en zo. Die heeft er jaren over gedaan om online te komen in, in het Amerikaanse Netflix. En dat heeft allemaal te maken met, met de rechten... Uh, weet je, het illegale circuit natuurlijk, staat natuurlijk alles op. En zo snel je op dvd uitkomt, kan je het illegaal downloaden. Maar hier moeten ze allemaal afspraken maken met die filmmakers, met die filmuitgevers. En die willen zoveel mogelijk geld verdienen op een film of een, een televisieserie. Uh, en waardoor ze bijvoorbeeld uh, als Dexter draait in Amerika. Dan zetten ze dat niet al de dag en na online. Want daar wachten ze even mee. Want ze willen eigenlijk nog liefst wat langer geld aan die serie verdienen. En dat weer verkopen aan, aan buitenland, buitenlandse landen. en Zo bijvoorbeeld aan Nederland. Uh, waardoor je dus uh, ook niet meteen. En dat vind ik echt het, het, het grootste nadeel. Niet meteen een dag nadat het in Amerika op tv is geweest. Dexter kan kijken of Homeland kan kijken. Nog even naar de top drie van, van volgende week. Jij moet weer een voorspelling doen Joost. Welke films zijn volgende week het populairst in de bioscoop? Nou, ik denk dat White House Down uh, het nog wel goed blijft doen. Dat is toch wel een grote actiefilm. En ik denk dat Wolf ook, het ook wel goed gaat doen. Maar dat hij de top 3 sowieso in de eerste week nog niet haalt. Ik denk dat er wel een hele hoop mensen uh, benieuwd naar zijn. Maar Rabat heeft het bijvoorbeeld ook niet heel goed in de bioscoop gedaan. Dat was wel echt een, een hit. Hè? Je had die uh, hoofdrolspeler die uh, deze gouden kalf ervoor wond toen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat White House Down op 1 blijft staan. Weird Miller's op 2. En dan Prisoners op 3. Dat is een gokje. Maar. Ja, ik denk dat de Smurf namelijk, die staan nu zo lang in die top drie. Die moeten toch echt een keertje uit. <laughs> We zullen het zien volgende week. Joost Basmeijer, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Steven of Stone Nederlandse bodem dood hier op Radio 1 Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb deze week echt al liters regenwater uit mijn kleding moeten wringen. En als ik dan op Facebook en op Twitter kijk, dan zie ik dat iedereen eigenlijk al een beetje in een diepe winterdip zit. En dat het wel de herfst nog moet beginnen. Nou ja, Jouke van BNN University doet er alles aan om die nare dip te voorkomen. Ze gaat een ochtendje ongegeneerd liegen lachen in het Vondelpark. rasch van Rossum geeft daar een sessie lachmeditatie. En hoe begint dat dan, zo'n uh, zo lachsessie? Een glimlach maken, liggende. Steeds meer gaan glimlachen. De glimlach verbinden met hart en buik en benen en tenen. Als een opkomend zonnetje, dat kennen we allemaal wel. Als je niet een echte glimlach hebt, doe je een namaakglimlach, want dat werkt ook. En dan krijg je dus de kunst eigenlijk om wat geluid te maken. In de zin van namaaklachen. En dat namaaklachje, dat helpt je om bij je eigen lach te komen. Want die moet uiteindelijk ontstaan. Daarom is het ook een uitnodiging aan jezelf. En dan is het eigenlijk zo absurd dat, uh, dat je daar weer om moet lachen. En dan is het een soort van sneeuwbal effect dat je echt in zo'n lach terechtkomt. Dat heb je helemaal goed. Precies zo. Ik lig hier op mijn vuilniszakje tegenover een hele grote fontein in het Vondelpark in Amsterdam. Het moet toch wel een gek gezicht zijn? Ja, ik hoor het elke dag als ik hier langs loop. En uh, ik vind het prima als ze mensen lol hebben. En als dat de therapie is, dan uh, moeten ze het vooral blijven doen. Okay, zou u het zelf ook doen? Nee. Ja, ik lach wel, maar op andere momenten. <laughs> als de aanleiding voor is. Ik zie deze aanleiding niet helemaal. Maar uh, natuurlijk, iedereen lacht. U toch ook? En Wordt er wel eens om jullie gelachen? Eh, vast wel. Maar dat weet ik niet. Ik ben daar niet mee bezig. Waarom doe jij hier uh, s ochtends aan mee? Uh, ja, dat vraag ik me ook iedere ochtend af als de wekker gaat en ik hier naartoe moet. Maar um, ja, ik, ik heb gemerkt dat het, um, nou, kort gezegd, beter werkt dan Prozac. Um, ik, heb nogal, ik ben gevoelig voor uh, winterdipjes. En dat is heel zacht uitgedrukt. En ik merk dat, dat doordat ik smorgens een, een kwartier lag, dat, dat de hele dag mijn, mijn stemming gewoon sowieso iets, iets verhoogd is. Het, het helpt. Um, Plus dat, dat me, mijn lijf voelt beter. Ik, ik lach makkelijker. Ik huil ook makkelijker. Uh, ja, zoiets. Dus geen winterdipjes meer voor jou? Uh, nou ja, uh, <laughs> volgens mij is het nog steeds zomer. <laughs> dus so far so good. <laughs> Je hebt net ook keihard uh, moeten lachen. Waarom eigenlijk? Nou, ik denk maar aan uh, leuke, uh, leuke situaties... En verder ben ik eigenlijk meer ook aan het oefenen met mijn, uh, uh, met mijn mond en uh, het openzetten van mijn keel. Door allerlei uh, verschillende manieren van lachen. Van, ah, i, o. Dus het helpt ook daarvoor heel goed. Daar werkt het ook heel voor, ja. Vroeg me af of, uh, of jij wel eens lastig van de winterdip. Nooit. Helemaal nooit? Nee, komt bij mij niet voor. Door dit lachen? Door dit lachen, ja, inderdaad. Ja kunnen mensen dit thuis ook gewoon alleen doen. Het is vast wel een beetje moeilijk in het beginnen, Dus het is uh, leuk om dat even met elkaar te doen. En te weten hoe het werkt. En als je eenmaal weet hoe het werkt, ja, dan kan je het echt wel alleen. Een kwestie van doen. Vanochtend om negen uur wordt er weer gelachen in het Vondelpark. Start Kees Dorrestein... Een maand geleden werd er in Egypte de noodtoestand ingesteld. Dit werd gedaan om de aanhangers van de moslimbroederschap van de pleinen te houden. Vandaag zou de noodtoestand eindigen met de nadruk op zou, want het blijft er nog tenminste twee maanden actief. In Egypte is correspondent Rena netjes. Rena, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het dat er nog twee maanden noodtoestand aan vast worden geplakt? Ja, dat uh, betekent dat er een avondklok nog steeds uh, hier is. Uh, vrijdag tot zeven uur s avonds en uh, de rest van de week tot elf uur uh, s avonds. En dat is toch wel een hele inbreuk op het leven van de Egyptenaren. Want je moet weten dat normaliter, uh, het klimaat is hier natuurlijk zo dat je s'avonds makkelijk een terras pakt. Want normaliter mensen s'avonds uitgaan en mm -hmm. een restaurantje pakken en, en boodschappen doen. Het is dus meestal pas om twee uh, uur of zo dat hier het stil uh, wordt. Dus uh, dat heeft een grote impact. En um, verder kunnen de militairen nu uh, onbeperkt mensen arresteren. En dat gebeurt ook uh, massaal. Dat, dat zie jij ook gebeuren? Ja, ja je, je hoort het heel veel. Hè? En ook journalisten. Er staat vandaag ook een journalist terecht voor de militaire rechtbank. Uh, want dat komt er dan ook nog eens bij, dat uh, niet alleen de militairen worden gearresteerd, maar ook uh, voor de militaire rechtbank moeten komen, die veel zwaarder uh, straft. Mm -hmm. En uh, ja, al met al is het, uh, de sfeer hier grimmig. Je had het net over de avondklok die mensen beperkt. Um, uh, nu was er ook nog sprake, nu las ik dat die misschien dan ook weer werd afgeschaft. Wat, weet jij daar al meer van? Ja, er zijn berichten dat er wordt uh, gestudeerd dat die avondklok wat verlichter zal worden. Maar op zich is daar nog geen uh, enkele beslissing over genomen. En ik denk dat we nog steeds bang zijn dat de moslimbroeders weer aan het sit-in gaan starten. Mm -hmm. uh, want die zijn inmiddels dagelijks aan het demonstreren. Je hoort er niet zo heel veel van in het nieuws. En het gaat toch niet om um, honderdduizenden... Het zijn maar... geen heftige demonstraties. Nee, maar toch wel tienduizenden mensen die elke dag uh, de straat op gaan uh, in het hele land... En um, ze proberen die, die, naar die pleinen te komen. Uh, en, maar die worden echt door heel veel tanks afgezet. Dus de aantal pleinen in Cairo zijn continu afgezet. Dat draagt er niet aan bij dat die avondklok uh, wordt afgeschaft. Nee, inderdaad. En, uh, maar ja, nu uh, heb ik een beetje uh, gekeken. En eigenlijk is het al zo dat die, die noodtoestand... die geldt eigenlijk al zo'n beetje uh, 30 jaar. Uh, dus dan zou je zeggen dat uh, Egyptenaren er toch wel een beetje aan gewend zijn. Dat, dat zou je inderdaad zeggen. En je zou ook zeggen dat Egyptenaren uh, ook wel doorhebben dat er nu dus verder niets veranderd is. Of, of nog erger, is, we zijn weer verder af dan, uh, dan ooit. Uh, zeg maar. Want het is nu strenger dan onder Mubarak. Maar ja, tot mijn verrassing, uh, bijna als schaapjes uh, volgen ze dit. Uh, ze hebben zo'n hekel aan de moslimbroeders dat ze. Uh, wel heel veel extra dingen slikken. Uh -huh. Aan de andere kant hoor je ook wel steeds meer geluid... dat mensen zeggen: van ja, als dit niet snel een beetje uh, ophoudt, of, uh, of we geven het leger nog twee maanden om te kijken of ze echt. Uh... Uh, uh, democratie willen gaan en brengen hier, mm -hmm. uh, dat mensen toch wel weer in uh, opstand zullen komen. Ja, en, en bovendien, die, die noodtoestand uh, maakt ook een hele inbreuk op de economie. Ja. Als je met ondernemers spreekt, ook iedereen uh, verliest uh, ja, uh, 30% van zijn inkomen omdat het zo vroeg moet sluiten. Omdat het personeel ja. ook heel vroeg uh, weg moet. En, uh, maar het verbazende is tot nu toe dat men dit uh, ja, toch wel massaal uh, slikt. Ja, Rena nog even kort. Over twee maanden, wordt die dan gewoon weer verlengd, denk je? Of uh, is die noodtoestand dan wel klaar? Nou, ik, uh, ik heb een hard hoofd in dat die noodtoestand dan uh, klaar is. Uh, ik denk dat de avondklok wel wat wordt opgerekt, maar dan moeten die demonstraties wel zijn opgehouden. Oké. Okay. En uh, ja, ik, uh, we, we zijn hier um, eigenlijk weer terug bij een hele strenge politiestaat op dit moment... Ja, nou, het, uh, het is dus nog eventjes twee maanden wachten we, uh, en even voor uh, de Egyptenaren. Misschien wel langer. Ik Re denk nog veel langer, ja. Rena, netjes in Egypte, dankjewel. Graag gedaan. Uh, in Egypte is er uh, dus een, een duidelijke avondklok. Iedereen weet wanneer die thuis moet zijn in Nederland. Ja, kennen we dat natuurlijk uh, uh, niet. Uh, wij zijn de straat opgegaan uh, om te vragen wanneer uh, jou, wanneer jij echt thuis moet zijn. Het liefst zo snel mogelijk, omdat ze op me te wachten. Op zaterdagavond omdat mijn ouders Hilversum niet echt een veilige plek vinden. S'avonds <laughs> gebeuren er nog wel eens gewoon dingen die niet horen. Maakt ze voor mezelf de dienst uit? Niet eigenlijk. Nee. nee. een relaxed leven. Ja, eigenlijk nooit. Ik vind dat het wel prettig om weg te zijn. Vanavond, ik moet koken. Nou, moeten, moeten, dat doe ik niks natuurlijk. Dat moet niet. Maar ik ben altijd thuis om kwart voor zes. Het eten staat hè. Ik weet niet, we spreken thuis meestal een tijd af en dan, uh, ja... Dan kom ik niet na, zeg maar. Voor mijn kinderen als ze uit school komen. Om half vier. Uh, nee, half drie. Oh, ik hoef helemaal niet op tijd thuis te zijn, Jongen, Die tijd die maak ik zelf uit. Na school om vier uur. Wij zitten niet meer aan tijd gebonden. We zitten in een alle woning, dus we zijn vrij in doen laat. S'avonds we willen ouders wel dat ik um, op tijd thuis ben. Omdat ze het niet zo fijn vinden als ik alleen s'avonds op straat ga. Your mouth is a revolver. Fun bullets in the sky.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 like this lead to love life. One that starts, starts the spark in our bonfire hearts Goedemorgen. Wie vindt het nou niet leuk om met James Blond, uh, Blunt wakker te worden? Ik wel hoor. Bonfire Heart, de nieuwste single uh, van hem, uh, net uitgekomen. Dinsdag is het Prinsjesdag en uh, ja, dat is een beetje voor de liefhebber. En hou je er niet van, Nou, dan kan je altijd een beetje op de ja, hoede gaan letten. Typisch een uh, puntje om voor vrouwen om mee te shinen. Want mannen, ja wij mannen, ja, die doen er eigenlijk niet aan mee. Waarom eigenlijk niet? Nou, voor Roel van BNN University... een reden om naar de hoedemaker in Arnhem te gaan. Ja, dit is die april. En dat is een middel om zeg maar, het veld rekbaar te maken en op het moment dat, het, dat je het gaat stomen en over de mal heen, ja, dan wordt het ook hartstikke stevig. Ik trek dit uh, veld eerst stomen en dan over, die, over het bolletje heen, dus dat maak ik eerst. En daarna ga ik de rand uh, helemaal stomen en om de mal heen maken. Waarom hebben mannen eigenlijk gewoon geen hoede op bij Prinsdag? Dat is toch gaaf? Zou ik ook gaaf vinden en waarom ze het niet dragen, weet ik eigenlijk niet. Uh, wel even naar gekeken van, hey, volgens mij droegen zij vroeger gewoon wel gewoon hoge hoeden. Ze dragen een jacket, dat is verplicht. En waarom dan geen hoge hoeden bij? Want eigenlijk zijn ze gewoon hartstikke kaal en moeten ze daar een hoge hoed bij hebben. Want hoge hoed is wel de hoed voor Prinsjesdag. Vind ik wel, hoed. Als je dan een hoed gaat dragen... dan, ja, dames lopen allemaal met een statement op hun hoofd. Maar als je dan toch in stijl wil blijven en een ja, zet dan een goede, mooie hoge hoed op. Hoe lang duurt het nou om hier dan een, een hoge hoed van te maken? Nou ja, normaal gesproken heb ik daar twee tot drie dagen voor nodig. Maar in dit geval gaan we dat iets sneller doen. En ga ik hem gewoon in één dag tijd, ga ik hem helemaal maken. Nou, we zijn weer terug en we hebben een... Uh... Een hoog hoed, als je het mij vraagt. Ja, wat vind je ervan? Vind je mooi geworden? Nou ja, het is zeg, ik, ik vergelijk het nog een beetje met de dames van Prinsjesdag. Hè. En dat is allemaal hoe gekker, hoe beter. Vogelnesten op het hoofd en dat is heel wazig allemaal. Dit is gewoon een nette hoog hoed. Ja, dit is gewoon een nette hoog hoed. Maar ik denk voor Prinsjesdag, nu voor een eerste keer... denk ik dat je zo'n gigantisch statement maakt als je deze opzet. Nou, dan ben je echt gewoon het gesprek van de dag. Dus ik, volgens mij is het echt een giga statement. Zal ik hem bij je opzetten? Graag. Nou, dan komt ie. Oh god, ik kijk in de spiegel. Dat paarste was misschien een verkeerde keuze. Ja, wat mij, ik vind me erg mooi. Dus ik weet niet. Staat het? Ja, ik vind me erg mooi. Ik heb heel erg behoefte om een wandelstokje bij te hebben. Nee, dat zou ik echt. Pak de volgende keer uit, maar voor deze keer gewoon je pak en je hoed opzetten. Dan is het al helemaal goed. Shine op Prinsjesdag. Precies. Wilt u er een foto van maken? Ja, natuurlijk. Ik hou het denk ik uh, zonder hoed, maar ja, ik ben dan ook niet in Den Haag met Prinsjesdag. Start zit er alweer bijna op, maar uh, vanochtend praten we over windmolens... en daar uh, zijn de meningen over verdeeld. Wat vind je van de stelling? Het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Ik, ik ben daar wel voor. Want als ik dan de Flevopolder in rijd, dan zie ik, uh, uh, ziet het er echt fantastisch uit. Een heel park. Uh, net als jij, soort, jij vindt uh, het mooi, jij vindt het geen horizonvervuiling. Van. Geen horizonvervuiling volgens Kees, die had gebeld vanochtend. Jolien ging met een stel kinderen naar de Retro Games, naar het Retro Games Experience. Ze vraagt uh, zich af of ze de spellen van vroeger net zo cool vinden als de games van nu. Heel erg leuk. Die ene ding dat je zo heen en weer gaat, oei, dat, dat is het leukste spel. Oké, okay, en als jullie nou zouden moeten kiezen? Je moet uh, al je spellen die je nu thuis hebt, van je DS en je iPad en zo... die moet je allemaal inleveren, maar dan krijg je er wel zo'n apparaat voor in de plek. Wat vind je dan leuker? Die bewegingsding zou ik dan kiezen. En SME spreekt met de, -roeier tijdens, uh, met de roeier tijdens de open dag van uh, de Johan Cruijff Foundation. Jij zit in een rolstoel. Hoe roei jij dan? Ik roei met uh, mijn bovenlijf en mijn armen. Dus ik gebruik mijn rug en mijn armen dus. En hoe werkt zo'n apparaat? Uh, je gaat erop zitten en net zoals met een gewone ergometer uh, trek je aan een touwtje en uh, probeer je zo snel mogelijk te gaan. Alleen rol ik dan niet op. Mijn stoeltje zit vastgeschroefd. En het is nu twee minuten voor zeven. Zo direct. Dit is de zondag van de EO. Met Manuel Venderbos. Manuel, hallo. Goedemorgen. Wat, uh, wat heb je in de uitzending? Um, nou, een hele bijzondere schrijfster, Josia Zwaan. Uh, ze heeft net haar uh, tweede roman uit. En haar mm -hmm. eerste uh, verkocht maar liefst meer dan 75.000 exemplaren. Dat is heel veel in Nederland. Ja, dat is zeker heel veel. Uh, dit tweede boek gaat over uh, een schip. De mm -hmm. Aquile Lauro is een heel bekend schip. Ehm... Uh, en zij heeft daar zelf ook over opgevaren. Dus ik ben benieuwd wat nou de, de, de parallellen zijn... tussen haar eigen leven en ja, deze of roman. misschien een beetje autobiografisch is. of zou Dat zitten? Er zit vaak toch wel wat in, hè, zo'n ja. roman. Dat vind ik altijd wel interessant om te horen van... Ja, van en, en hoe je dat doet. Een boek schrijven en dan 75.000 exemplaren ja, verkopen. Ja, ik, ik zou het graag willen weten. Want ik, uh, ik, ik heb nog geen aspiraties. Maar 75.000 exemplaren van een boek verkopen, dat vind ik wel leuk. En dan mag je ook nog eens bij uh, Dit is de Zondag zitten. Zeker. Vind ik vind het ook leuk. Uh, dat uh, hartstikke leuk. Ik, uh, ik blijf lekker luisteren onderweg uh, naar huis. Zo direct dus, uh, dit is de zondag met uh, Manuel Vendebos. Uh, wil jij nog even reageren? Nou, dan kan dat. At Radio 1NL uh, als je misschien nog een vraag hebt voor, voor, de, voor de schrijster. Kan. Dit, uh, dit was start zo so direct dus. Dit is de zondag. Klaar is Kees. Goedemorgen. En.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 en legt we ook eens uit hoe je een oud grachtenpand duurzaam kunt renoveren. Radio 1. Straks, van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Autovlieren. Mhm. Mm